5 Uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Politie Istanbul geeft het Taksimplein vrij. CDA wil minder overheidsbemoeienis. Een probleem met internetbankieren. ING. En net weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen overdag schijnt de zon geregeld. Het blijft droog en het wordt 14 tot 17 graden. De wind blijft noord tot noordwest. Pas in de loop van volgende week lopen de temperaturen langzaam op. Vanaf donderdag liggen de maxima rond 20 graden. Nieuw, een onrustige dag in Istanbul bij het Taksimplein. Bij het protest tegen premier Erdogan en zijn partij vielen gisteren... en vandaag meer dan 100 gewonden. Tientallen mensen zijn opgepakt. begonnen maar gisteren als een demonstratie tegen de plannen... om in een van de laatste stadsparken een winkelcentrum te bouwen. Buitenlandredacteur Goucha Erzetin, hoe is de situatie nu? Ja, nou, uh, inmiddels de laatste berichten. De politie heeft zich uh, teruggetrokken. Dus uh, nu staan er duizenden mensen op het Taksimplein. Dus het Taksimplein is weer vrij. En het park uh, is ook weer open, heb ik begrepen. Premier Erdogan die heeft aan het begin van de middag een, een toespraak gehouden. Wat heeft hij gezegd? Ja, hij zei meerdere dingen. Allereerst zei hij uh, dat, dat dit natuurlijk niet om een paar bomen gaat, maar uh, om ideologie. En hij vindt dus dat de oppositie hier misbruik van maakt om onrust te stoken. En hij zei ook dat er absoluut een onderzoek uh, zou komen... dat de ministeries daar ook op dit moment mee bezig zijn. Hè? Dus hij zegt eigenlijk dat de politie inderdaad te hard heeft opgetreden. Dat geeft hij eigenlijk in dat opzicht toe. In ieder geval hij wil het onderzoeken. Dus dat is een Precies. gebaar wat hij maakt. Precies. Ja. En hij zei ook van... Hè, want ik bedoel, de demonstraties uh, zijn in de afgelopen paar dagen... het is natuurlijk veel meer geworden dan alleen maar een milieuprotest... En uh, er zijn ook natuurlijk uh, demonstraties tegen de regering. He, mensen roepen uh, uh, regering, treed af, regering slogans, he, die hoorden ja, dan ja. continu. En uh, hij, zei dus, uh, hij, hij, hij zei dus eigenlijk van, van de, dat, uh, dat er in Turkije om de vier jaar verkiezingen zijn... en dat het land dan een keuze maakt. En dan uh, wie moeite heeft met het beleid van de regering... kan zijn uh, bezwaar dan kenbaar maken. Dus een echte democratie, dat laat hij op deze manier ja, blijken. Dat, he, ja. dat zegt hij, ja. Um, en is er nu al iets te merken van zijn woorden? Hè? Hebben ze effect? Nou, ik heb wel uh, begrepen dat er toch nog wat uh, rellen uh, zijn geweest. Vooral uh, net voordat de politie zich begon terug te tekken... Uh, werd er nog blijkbaar een keer met tragas op de uh, betogers geschoten. Uh, en die begonnen daarop weer met stenen te gooien. Dus uh, dat waren de allerlaatste... Maar uh, als je de beelden nu ziet live... Uh, ja. Op het Taxienplein zie je duizenden mensen. En inmiddels hebben, sluiten steeds meer mensen zich erbij aan hè, bij protest. En ja, dan zie ja. je dus, uh, je hebt columnisten, artiesten, acteurs. Uh, het is heel breed gedragen. Ja, ja. dus uh, echt duizenden mensen op het Taxienplein op dit moment. Buitenlandredacteur redacteur Gusha Essetien. Dank je voor nu. Meer samenleving, minder overheid. Met die boodschap probeert CDA-leider Buma de verloren kiezers weer terug te winnen. Uiten vandaag op een partijcongres in Den Bosch stevige kritiek op de coalitie van VVD en PvdA. Volgens Buma blijft de coalitie steken in het doorgeschoten individualistisch marktdenken van rechts. en de allesbeheersende overheid van links. We moeten juist alles samen doen, zei Buma. Hij kwam met zeven principes die voor het CDA dragend zijn. In die principes zijn veel oude CDA-punten terug te vinden. Zo moet de familie het fundament worden. En wil de partij opkomen voor het midden- en kleinbedrijf. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. ING kampt opnieuw met problemen bij het internetbankieren. Klanten kunnen wel inloggen op de website, maar geen overboekingen doen. Ook transacties via het betalingssysteem Ideal lukken niet. De applicatie voor de mobiele telefoon werkt wel. ING weet nog niet wat de oorzaak van de storing is en wanneer die weer is opgelost. Op een pluimveebedrijf in Leusden is vogelgriep vastgesteld. De dieren van het bedrijf ongeveer 11.000 legkippen die buiten lopen worden geruimd. Het gaat waarschijnlijk om een milde variant van de vogelgriep, maar die kan muteren in een zeer besmettelijke variant. In een zone van ruim een kilometer rond het bedrijf in Leusden geldt een vervoersverbod voor onder meer pluimvee, mest en eieren. En in die zone liggen 11 andere pluimveebedrijven en die zullen de komende dagen worden gecontroleerd. Minister Opstelten was vandaag in Maastricht. En daar sprak hij met de burgemeesters van zes Limburgse steden over drugs en overlast. Joris van der Kerkhof was erbij. In het oude stadhuis van Maastricht zaten ze. De verschillende burgemeesters, vertegenwoordiger van politie, van justitie en de minister Ivo Opstelten. Drugsbeleid, daar ging het natuurlijk ook om. En dat drugsbeleid, de aanpak daarvan is een succes, zeggen ze hier binnen. De minister zal daar dadelijk ongetwijfeld zijn bemerkingen bijmaken. ...dat de inzet van het criterium uh, zeker kan leiden tot een verbetering van de situatie uh, in, in Limburg. Dat is burgemeester Hoes van Maastricht. We zijn er niet. En dit is de minister. Maar gewoon de overlast uh, en de toename van het uh, aantal uh, bezoekers vanuit het uh, buitenland naar de koffieshops is drastisch aanmerkelijk uh, uh, afgenomen. En natuurlijk, zo zegt de minister, ooit burgemeester... van een grote stad als Utrecht en Rotterdam... helemaal alles oplossen, dat kan natuurlijk nooit. De overlast uh, in de verschillende steden uh, zal verminderen. CQ zal verdwijnen. Het laatste zal, uh, denk ik, een illusie zijn... want anders zijn het geen steden meer. Coffeeshops hier zijn nu bijna allemaal dicht. Per saldo is er nog één koffieshop... Uh, die uh, ook zelf niet eens wil leveren aan niet-eengezetenen. Daar is het overigens heel rustig. Dus het is niet zo dat de hele toestroom nu ineens die koffieshop gaat... dat is uh, op zijn minst bijzonder te noemen. Uh, maar dat is echt zo'n koffieshop, uh, uh, als ik dat zo mag schetsen... vanuit het 70-jarige beleid, waar mensen gezellig een jointje uh, uh, roken en een biertje of een kopje koffie... misschien ook nog wel, ik weet niet of je de koffie kunt krijgen eigenlijk... Uh, uh, kunt drinken. Uh, en dat is een hele relaxte sfeer. Als ik uit het raam kijk van het gemeentehuis staan dat drie agenten en de burgemeester maakt daar dan een grapje over. Misschien eventjes leuk voor iedereen te weten. dat hadden wij een grote uh, modeshow uh, hier in Maastricht, Fashion Clash. En toen werd bij de opening werd ik niet alleen welkom geheten... maar gezegd de burgemeester heeft veel gevoel voor mode... want uh, blauw is zijn kleur en er is nu zoveel blauw op straat te zien... Uh, dat is vast zijn bijdrage aan, uh, aan de ontwikkelingen in Maastricht. Nou, sterk kan het niet. Daarom. Dus het is zichtbaar. Ja. In de strijd tegen drugsoverlast krijgt Maastricht komende tijd hulp van de Marseillais en van politieagenten van buiten Limburg. Volgens de regionale omroep L1 gaat het om ongeveer 15 extra agenten. Verkeersinformatie. Bij de AWB Erwin de Hart. Ik heb een file op de A7 Zaandam richting Hoorn... tussen afrit weide en Purmerend. Daar staat 2 kilometer door werkzaamheden. En op de A79 Heerle richting Maastricht is een spoedreparatie aan de gang... en daarom is bij Valkenburg de afrit dicht. Dankjewel, Erwin. Hoofdpunten van het nieuws. Politie Istanbul geeft Taksimplein vrij. Duizenden mensen hebben zich er inmiddels verzameld... om te protesteren tegen premier Erdogan en zijn partij. Het CDA wil minder overheidsbemoeienis. En een kippenbedrijf in Leusden wordt geruimd. Er is daar een milde variant van de vogelgriep vastgesteld. Dat was het met uitgebreide NOS-journaal. Zometeen gaan de collega's van Langs de Lijn weer verder.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 NOS langs de lijn met het uh, sportforum. Hier nog steeds uh, te gast Leo Driessen, werkzaam bij RTV Noord-Holland, RTL Eerdivisie Live en hij schrijft af en toe ook nog hele mooie liedjes. Ook ja. toch. Tom Boten <laughs> is er ook. En uh, John van Lottem, oud-tennisprof en nu werkzaam als sponsormanager bij de ECV. Wanneer wordt bekend waar de, de rechter eigenlijk naartoe gaan? Uh? Welke rechten? Nou, de televisierechten van de Eredivisie, heb je enig idee? Die, uh, die liggen toch gewoon uh, vast uh, tot uh, 2014? Ja, maar de samenvattingsrechten. De, de samenvattingsrechten de, de die. Uh, die zitten bij, <coughs> bij de NOS? Ja? Nog de, een seizoen. Nog ja. een seizoen, ja? De Leo, dankjewel. Maar wanneer daaroverheen denkend, ik bedoel, dat moet eerder toch ook bekend worden? Dat, ja, dat heeft niks met, uh, voor mij dan uh, met sponsoring ja. te maken. Ja. Dat, ligt, uh, dat ligt bij de directie. Hmm. Goed, ik denk probeer het gewoon even. Ja. Maar goed, je redt je er aardig uit. <laughs> um, uh, we waren net tot de conclusie gekomen dat er misschien in Nederland... bij sommige tennistalenten tennis -talenten het wel eens schort aan de mentaliteit... En jij zei, John van Lottem, dat dat bij de KNLTB fout is uh, gegaan in de, de begeleiding, al in de vroeg stadium. Ja, of ja. tien, vijftien geleden. Goede samenvatting. Uh, ja, nou, uiteindelijk ben je als, als speler altijd verantwoordelijk voor uh, uh, je eigen daden en, uh, en, en je eigen ontwikkeling. Uh, ik Kijk naar, uh, ik heb altijd als mooi voorbeeld uh, Schenk Scholke, die echt het maximale uit zijn carrière heeft gehaald. Met toch beperkte uh, talent. Tot twintig, tot twintig, hè? Ja, nummer 11 zelfs. Uh, half finale, Hures Open En, en, en, en uh, ja, ik denk dat hij echt een voorbeeld is... voor uh, wat eigenlijk deze generatie ook uh, zou moeten zijn. en nee. Ja, ik denk dat uh, de KNLTB oogluikend heeft toegestaan... dat je op een bepaalde manier voor je sport leefde. En uh, we hadden het net met Ton over. En dan is het de vraag of je... Uh, zo iemand dan gewoon uh, op zichzelf uh, laat gaan... en, uh, en uh, het zelf maar moeten uit laten zoeken. Of dat je gewoon heel hard optreedt. Uh, ja. Alleen ja, oogluikend toestaan uh, heeft ervoor gezorgd dat dit soort jongens... Ja, niet de absolute top bereiken, je hebt en, het zelf gedaan hè? met. Uh, ja, ik, ik, ben, ik ben wat dat betreft uh, een voorbeeld daarvan. Ik, uh, ik, heb, ik was tevreden met wat ik uh, waar ik stond, en uh, uiteindelijk gaat het om de details: het maximale uit jezelf willen halen. En dan kom je echt tot momenten in je carrière dat je ja dat je dat je dat je, dat je wordt blootgelegd en waar je eigenlijk weet van als ik als, als ik daar nog wat stappen in zou maken dan zou ik wellicht nog hoger kunnen komen. Maar je hebt zelf dus ook dan niet... Uh, de, de, ja. heb je, of heb je wel de stappen ondernomen... Ja, nee. dat je bent niet hoog gekomen, dus nee. je zegt zelf, het had wel gekund... maar ja. dan heb je zelf dus ook gefaald. Dat klopt, maar dat ben ik wel de eerste die je zegt dat dat, uh, dat zo is. En maar daarom zie ik ook uh, waar deze jongens uh, nu mee worstelen. Nee, uh, ik, vind, ik vind jou een heel mooi verhaal vertellen. Ik vind het alleen zo jammer dat je het ook van jezelf... maar ja, goed, je, je, dat kun je zelf het beste worden... maar ik vind het zo jammer dat je het woord falen noemt. Ik vind het bij een persoon horen. Daar, waarom is het top zo smal? Omdat het zo verdomme lastig is om er te komen. nee wat, school, en, en, daarom, en, daarom, ik, ik kan er ja, maar één op één staan. Ik noemde het falen omdat hij ziet wat hij moet doen om ja, beter te worden, maar hij, gewoon... doet het, hij doet het niet. Ja, maar het dat kan ook gewoon... zijn dat je het niet ziet. Nee, maar nou goed, dan zie je het. En dan kom je erachter. Maar dat hoort niet bij mijn persoonlijkheid. Anders zou ik het wel gaan doen. Ja, nou, is, dat is uh, toch geen falen? Dat is toch erachter komen hoe je in elkaar zit? Ja, nou, jij het... was geschikt om te doen wat je gedaan hebt. Ja, hij faalt ja, van... niet, uh, rela uh, niet relatief, nee. maar wel absoluut natuurlijk. Okay, ja, dat, dat is, is een soort toch sport. Oké, ja, ja, dat onderscheid we is wel... Maar mag ik nog wat vragen? Want ik vind het zo jammer dat met tennis... Ja, we weinig presteren. Ik vind het met wielrennen ook. Terwijl wij een volk hebben, vol talenten, fysiek zo fantastisch. Hoe krijg je dat? Op de, op de rails, zowel met wielrennen, want het is ook veel te weinig vind ik... Ja. als, he, iedereen fietst hier in dit land, als met tennis, nou, Dat is een hele goeie, ik denk, omdat, uh, uh, ook daar hadden we het net op. Het is hartstikke leuk om over sport te praten. Uh, uh, um, Michael Bogert, die, uh, die, uh, die nu eigenlijk juist gebruik van moet maken... van zijn uh, kennis in de, ja. in, in, in de wielersport. Ja, als je kijkt hoeveel ex-tennissers zitten er nou bij de KNLTB... over de laatste 15 jaar... Hm misschien één, Michiel Schapens is dat geweest. Voor de rest, niemand. Als je kijkt naar Frankrijk, uh, uh, Engeland... Uh, uh, Duitsland en, en, en, en met name Spanje... zijn allemaal ex-tennissers die weer terugkomen in de sport. Ja, maar, de staat. Dan, maar dan is mijn volgende vraag. Waarom gebeurt dat dan niet? Nou ja, dat uh, niet... Uh, is dus willen... slecht beleid. Dus. Slecht beleid, ja, ja dat, dat is het. Nou, maar goed, ja. Haazen, Haazen en Zeiseling, die hebben nu Gorkim uh, Munoz... Als trainer onder de, onder de arm genomen, is dat iemand waar je veel van verwacht? Nou, dat is een, uh, dat is een noodgreep geweest. Omdat uh, we zeggen van nou, we wij, wij hebben, wij hebben te weinig uh, geld, dus we gaan een coach delen. Uh, het, een Spanjaard is goedkoper dan een, een Nederlander. En op, op basis daarvan uh, is de keuze gemaakt. Uh, Terwijl. Maar hij zou, hij zou toch wel iets kunnen, denk ik? Ja, de, de jongen die heeft, heeft getennist en uh, uh, volgens mij in de top 200 gestaan. En mm. die zou uh, absoluut uh, kennis van zaken hebben. Het is natuurlijk niet uh, dat je als Nederlander meer weet dan een Spanjaard. Mm. Mm -hmm. Maar... Daar is wel de keuze op gebaseerd geweest. Ja, en dan kan je jou en, vragen of dat en, een goede keuze ja, is. Als, hoor je je ziet, je als je ziet naar Robin Hazen. Die heeft gewoon echt goed geïnvesteerd in zijn carrière. Die heeft vanaf, ja. uh, vanaf begin af aan... een, een privécoach in dienst genomen. Wat heel veel kost. Hij heeft uh, fysieke mankementen gehad. Daardoor heeft hij weer een investering gedaan... door een fysiotherapeut mee te nemen op reis. Ja, en, en daarmee kan hij echt aan het einde van zijn carrière zeggen... ik heb er alles aan gedaan, het maximale uitgehaald. Even naar Mark Brasser, kom ik, dan kom ik bij jou, Leo. Even horen of de eerste set al is afgelopen bij Nadal. Mark. Ja, die is afgelopen. Heeft Nadal gewonnen in een tiebreak? Ik wil me wel eigenlijk wel even in deze discussie mengen. Want ik, ben, ik vind dat we het wel heel somber voorstellen. Um, Igor Seisling en Robin Hazen staan in de tweede ronde. Die halen. Uh, staan op dit moment dus bij de beste 64 spelers van de wereld. Robin Hazen heeft tegen de top 30 van de wereld aangestaan. Igor Seisling pakt hier in de eerste ronde met heel goed tennis. Uh, Jurgen Meltzer, die veel hoger heeft gestaan op de wereldranglijst. en die hier al een keer uh, de halve finale heeft uh, gespeeld. We hebben op dit moment drie spelers in de. Top 100. Als Thomas en niet geblesseerd was geraakt, hadden wij er misschien vier in de top 100 gehad. In een uh, mondiale sport, echt een wereldsport, als zo'n klein landje, zeg maar vier spelers in de top 100 hebben, uh, vind ik uh, op zich knap. Natuurlijk moet je naar meer streven. En ik ben helemaal met John eens dat, dat Igor Seisling er nu achter komt. dat hij al die jaren veel te weinig geïnvesteerd heeft in zijn carrière. dat dat inderdaad niet goed is. Maar om het nou af te doen alsof we helemaal niks presteren. Ik, wij spelen zometeen een promotiewedstrijd dat in dat september. Zeg ik ook niet, eh, Mark. Tegen, nee, maar zo komt het wel over. Maar ja, en dat de bij jou over. zeg alleen. Ja, nee, de woorden om... falen vallen. Wij, als ik even, even mijn verhaal af mag maken. Wij spelen zometeen uh, tegen Oostenrijk een, een promotie voor de wereldgroep. Ik zit hier niet om de Nederlandse tennis te, te verdedigen. Nou, doe je wel een maar beetje zo somber, zo somber als het voorgesteld. Want kijk, Seisling heeft ook heel weinig ervaring in het spelen van vijfsetters. Omdat hij gewoon weinig Grand Slam toernooien heeft gespeeld. Ik heb die Robredo, waar hij van verloren, heb ik hier hetzelfde zien doen tegen Monfils. Stond Monfils 2-0 in sets voor. En toen won Robredo hem ook nog in vijf. Seisling heeft ook in de Davis Cup wel eens een vijfsetter gewonnen van Hinescu. Dat hij de eerste Twee sets won, toen twee sets verloor, maar uiteindelijk toch nog de vijfde set wel won. Nogmaals, ik ben het helemaal eens met... Ze moeten veel meer doen. En misschien denken wij dat ze beter zijn dan dat ze zijn. Misschien is het top 30 of top 35 het plafond van Robin Hazen. En Igor is aan een mooie opmars bezig. En is er nog lang niet. En kan misschien eh, nou, top 50 halen. En dat is er dan misschien ook. Maar eh, dat we nou ja, niet veel voorstellen. of dat we het hier niet goed hebben gedaan. Dat ben ik nou, je niet je, je punt is duidelijk. Overigens nog even voor de duidelijkheid: het woord falen viel. Maar dat was uh, nee, in relatie tot. genoemd? Uh, uh, dat, dat was in relatie tot. A zei ik het. En Leo zei het. En Ton zei het. En toen ging het over Absoluut, John, John zelf en niet over het huidige tennis. Maar John, je bent het niet helemaal met hem eens, begrijp ik hieruit? Nou ja, kijk, uh, yes, nogmaals, ik heb niet gezegd dat, er, dat, dat ze falen. Ik, uh, Robin Hazen zeg ik juist complimenten voor hoe hij zijn tenniscarrière invult. Alleen gewoon realistisch gezien van wat er in deze twee spelers zitten... met name Igor Suisling en Timo de Bakken had daar gewoon veel meer uitgehaald kunnen worden. En dat ze nu nog steeds in de mondiale sport uh, 60 staan... en respectievelijk uh, 80 of 90, wat heel knap is. Alleen, ik kijk naar uh, wat er uh, mogelijk is. En dan moet je ook kijken... Uh, en we hebben het over topsport, daar gaat het om details. En dan moet je ook kijken van hoe is het beleid... en wat kan je eraan doen om dat soort jongens wel naar de top te kunnen brengen. Ja. Dus jij bedoelt eigenlijk, ze doen het hartstikke goed... maar dat, dat had, ze hadden eigenlijk veel hoger kunnen staan. Ja. Uh, Ton, die wil wat jo, zeggen? Nog even, want we maken kritische opmerkingen... maar vanuit de intentie dat we het goed willen hebben... dat is niet ja. ja, negatief natuurlijk. Zo is het. En een tweede is... ik denk dat een van de redenen ook is... dat, dat wij tevreden zijn met wat we nu bereikt hebben. Zo is het. Nee. Je moet zeggen, als we de eerste tien niet halen... we hebben het over topsport, dan zijn wij niet tevreden. Leo, jij wil ook wat zeggen? Ik zie ik in Oh, uh, ja, nee. Ik, ik, ik, ik, het, het is van tweeën één. Uh, je kunt er tevreden mee zijn of het mooi vinden dat je. En dan nou, nou, roepen we klein landje vier man met de top 100. Maar wij hebben hier. Uh, bij Uitstuk, we zijn we een van de rijkste landen ter wereld. Wij hebben zoveel uh, amateur. Uh, mensen die met tennis beginnen. We hebben zoveel faciliteiten. Dan moet uh, een, een nominatie, gezien al. Een procentueel moet er al veel meer uit kunnen komen. dan er nu uitkomt. En degene, de faciliteiten zijn in geen enkel land zo goed. Bij wijze van spreken. Nou, een, een paar andere landen. Dan wat dat betreft sta je al aan de top. Aan, aan de basis. Dus dat excuus van een klein landje vervalt. Dan kunnen ze zo uh, 150 landen afgooien, want die, die hebben die faciliteit allemaal niet. En ik ben het met, uh, met uh, John eens van, ja, als je eenmaal, als het inderdaad zo is, ik heb me niet zo meer verdiept, maar ik, ik, ik uh, vertrouw John wat dat betreft op zijn kennis met de tennis. Als hij zegt die Icosijsling, ja, is eigenlijk net als dat uh, Messi bij Telstra gaat voetballen. Ja, uh, dan kun je ook wekelijks uitblinken en dan kan eigenlijk veel meer. Nou, dan ben ik het met hem eens. Dan is het zonde dat je dat er niet... En dan kan ik me ook voorstellen dat je, je dan daarover opwint. Want als je vindt dat het... En je weet dat het erin zit bij iemand en het komt er niet uit. Ja, dat is wel een reden tot boosheid. Ja, ja. Dus in de absolute top. Hè. Ja, Mike Brasser, ik wil jou uh, tot slot heel kort nog even uh, in de discussie het laatste woord geven. Um, <laughs> Snap jij een beetje wat er hier aan tafel wordt bedoeld? Dat je eigenlijk ja, tuurlijk, niet te maar, snel maar deze, tevreden dus, mag zijn en dat er veel nee, meer dat, in zit dat Nee, dat, dat, is, dat is waar. Nee, dat is helemaal waar. Maar de, de, deze discussie is natuurlijk niet van nu. Die voeren we al jaren. En eh, ik bedoel, ja, John is natuurlijk inderdaad... en dat geeft hij gelukkig zelf ook aan misschien wel de laatste om er iets over te zeggen... omdat hij het zelf ook niet gedaan heeft, het maximale uit zijn carrière hebben gehaald. Dus dat is heel makkelijk nu, nu roepen en, en, en, en, en deze jongens zeg maar een beetje... en de bond tot de verantwoording roepen. Ik ben helemaal wel met John eens dat het ongetwijfeld... Eh, daar weet John veel meer van dan ik, dat het in het verleden allemaal bij de bond niet goed is gegaan. Er wordt nu uh, gestructureerd. Wat zorgelijk ook is, vind ik, is dat er hier uh, achter deze generatie... dat er niet zo heel veel aankomt. We hebben hier uh, geen, geen vrouwen in de kwalificatie gehad. Uh, jongens als Lupescu, die we hier in het verleden nog wel eens gezien hebben... in het, in het jongere toernooi, ja, die, die zijn ook weg. Ik weet niet waar ze gebleven zijn, maar we, we hadden best nog wel wat aardige spelers. Maar, die zijn, nee, maar daar maak ik me wel veel meer zorg om nog over de lichting die eraan gaat komen... Uh, dan, dan over deze lichting. En uh, ja, nogmaals, kijk, uh, Klein Landje, de faciliteiten zullen u goed zijn... Dat zal allemaal, maar we blijven een klein landje. En nogmaals, tennis is een wereldsport... wat gespeeld wordt van, van, van Azië tot Noord-Amerika... van ja, Zuid-Amerika tot, tot, tot Rusland. Nee, nee, nee, tot Rusland. Nee, nee, nu gaan we de discussie en, bij de nee, voeren. Dus, nee, nee, maar, nee, maar nee, wij, wij hebben niet... Kijk, uh, John zat in een generatie met uh, Schalk en Siemerink. En dat was een goede generatie. Maar die hebben wij als land niet. Uh, natuurlijk moet dat je streven zijn. Maar dat, dat, je kan niet om de tien jaar uh, vijf spelers in de top hebben. Nee, maar 25 dat heeft Amerika ook niet. Nee. Je, je moet het wel blijven. blijven, eh, blijven we dat we moet, moet wel je uitgangspunt zijn. Dat uh, ben ik uh, me helemaal met jullie eens. We, ja, gaan, nu, we gaan nu een punt zetten. Tweede set begonnen, Nadal. Stand? Uh, 1-0 voor, uh, voor Nini. Die heeft dus openingsgame in de tweede set heeft hij gehouden op service. Dus, en nu serveert Nadal. Ja, en Nadal is eerste gewonnen met uh, 7-6. Goed, eh, dank jullie wel voor eh, de bijdrage met betrekking tot Roland Garros, die boeiend was. Eh, het Nederlandse al. komende week naar Azië. Veel namen zijn er niet bij, eh, ook vanwege dat jeugd-EK natuurlijk, van eh, Jong Oranje, onder 21. Eh, op de persconferentie meldde bondscoach Louis van Gaal dat hij toch wel veel verwacht van de trip. En hij vertelde trouwens nog iets. Zoals ik er nu over denk, uh, stop ik ermee hè, met coach. Afscheid. Ik ben alleen maar bolscoach geworden. omdat het, mijn ambitie is nog een EK of WK. Heb ik nog nooit meegemaakt. Nou, ik ga ervan uit dat het nu wel lukt. En dan heb ik dat meegemaakt. Dan hoef ik niet meer. Ja, Leo Driesen, kwam dit als een verrassing? Nee, ik vind het ook heel raar dat het als nieuws gebracht wordt. Hij had het al eerder een beetje door laten stellen. Nee, dat niet alleen. Hij heeft <lacht> het gewoon vorig jaar al gezegd. Het jaar daarvoor zelfs al gezegd. En hij heeft het vorige week tegen de kinderen gezegd. Dus ja, ik begrijp niet dat het als nieuws gebracht werd. Tegen de kinderen in de kinderpestconferentie. Ja, ja, maar die mochten ja. wij ook naar luisteren. Ja. Ja. Dus uh, het was al bekend. En het was al bekend bij het tekenen van het contract uh, met de, de KVB dat dit eindig zou zijn en dat daar zou eindigen... als, als de kwalificatie behaald zou worden. Anders zou hij er nog eerder mee zijn gestopt. Heeft, maar heeft hij toen ook gezegd dat hij echt zou stoppen met coachen? Ja. ja. Of zou hij stoppen als bondscoach? Nee, zou hij zou stoppen als, als coach. Periode, Tenzij ja. natuurlijk uh, uh, uh, de Premier League uh, voorbij komt. Dan uh, gaat hij met Truusje... Uh, nog naar de overkant. Zo voor een, een jaartje. Ja, eerst overleg, hè? Ja, maar Eerste, eerst overleg. Ja, eerst overleg met ja. is, is, is het een goed moment, Ton, voor een coach om, uh, om nu al uh, te zeggen van. Uh, ik denk ik het wel. Ik ga ermee stoppen. Ja, ik zou het ook doen. Hè, want het, het is gewoon duidelijk. En waarom, als je een goede groep heeft, heeft daar geen invloed op. Natuurlijk. Nee, maar het is afgesproken ja, en... bij dit contract. Het is ja. gewoon zo afgesproken. We gaan proberen ze te kwalificeren en tot en met die, tot en met die eindronde hmm. maximaal. Ben jij de bondscoach? Het gaat erom hoe hij zijn werkzaamheden doet. Ja. Kijk, wat ik Zeker. jammer vind is dat hij stopt. He, want ik zou veel liever zien dat hij tot 2020... dan heb je ook een zekere continuïteit. Ook met die lichting die nu... Als bondscoach bedoel je? Ja, als bondscoach. Maar ik denk dat het, heel, dat het heel contraproductief wordt. Dat Louis zichzelf inderdaad goed genoeg kent. Van, dit houdt hij dan net deze periode. Omdat hij nog nooit heeft meegemaakt, houdt hij vol. Maar zijn handen jeuk om zich elke dag met die spelers te bemoeien. Dat zei ja. hij ook zelf. Dat, ja. dat kan hij niet. Nou, ik ja, maar... dat hij dan op een andere ja. manier behouden kan uh, ja, worden als directeur K, of zoiets. Ja, ja. Ja. Nou, maar de... Ik denk dat hij, de, wat dat betreft, zei hij het ook zelf: de, dat hij het van meeste waarde is als hij elke dag vindt. Hij zelf uh, op het veld staat met een. Met een dus hij ja, zal. Oké, ook... okay, hij wil stoppen met coachen. Dus dan is dat ook. Tenzij er een topclub komt. Hè? Wat? Ja. Tenzij dat, een, dat Premier league ja. En dan praat je dus over Manchester. United of iets dergelijks. Ik maar, denk elke Premier League club. Ja? Maar zien jullie, zien jullie, mocht dat niet komen, zien jullie uh, van Gaal dan echt definitief stoppen? Nee, nooit. Of, of denk, nee, dat lijkt mij inderdaad. Uh, nou, hij is volgens ja, mij is wel echt. Uh, bedoel, je kan alles van hem vinden. Maar uh, het, is, het is wel echt een, een coach. Hij wil echt iemand beter maken en uh, op, op zijn manier. Maar nou, wat blijft er dan over als je geen clubcoach meer kan worden? Wat nou, voor functie, ik, een jeugdtrainer. Of, of, ik denk dat hij inderdaad, uh, als uh, adviserende rol of, uh, of consultant voor uh, de KVB, maar het voetbal. Al an zich uh, heel belangrijk uh, kan blijven. Als je Louis, als je Louis hè, nu, uh, ook in het jaar dat hij de sabbatical deed... als je Louis op de juiste manier vraagt... en hij vindt het op de juiste manier uh, uh, binnen zijn... dan is hij, dan is hij onnoemelijk van waar. Ik zal iets vertellen wat niet veel mensen weten. En ik, ik hoorde het bij toeval bij Telstar. En ik wil het toch even, even vertellen. Hij uh, is ambassadeur voor spieren voor spieren. En uh, uh, daar zet hij zich echt geweldig voor in. En uh, nu was er een, een, een, een, een, een, een avond, zo'n sponsoravond. Dan konden mensen intekenen op allerlei dingen. En, de, en er stak eentje vinger op. Ik bied 25.000 als Louis Vergaal met truus bij mij komt eten. Nou, uh, de, kijk, de, die hebben elkaar aange... Ja, 25.000 euro is natuurlijk wel heel veel geld. Oké, okay, dat doen we. En uh, dus ze zijn daar komen eten. Maar die afspraak werd gemaakt, de datums werden ingevuld. En uh, wat bleek uh, uh, dat, dat daar het eten was bij die man thuis. Uh, en, en die hield ook nog niet eens zozeer van voetballen. Maar die vond het gewoon mooi om uh, geld te geven. Uh, en die avond was de Champions League finale. Maar uh, uh, Louis heeft niet eens gevraagd of de televisie aan mocht. Mm -hmm. Dus hij heeft daar gewoon gezeten. En uh, dat, is, dat, is ook, uh, dat is ook Louis' verhaal. Vind ik het ja. mooi. Dat, dat, dat soort kantjes ook even... Als hij ergens voor gaat, dat, dat, dat is eigenlijk de kern van de zaak. Dan heb je heel veel aan hem. Ja, hij is natuurlijk wat dat betreft ook een opleider van, uh, van Frank de Boer geweest. Uh, als zijnde coach. Ik denk dat Frank de Boer heel veel uh, van hem heeft, uh, heeft kunnen leren. En ik denk dat dat ook een, een rol voor hem zou kunnen zijn. Om, om, om jonge coaches uh, kennis, over te, uh, kennis en, over te brengen. En je moet het één of twee keer per dag tegen hem zeggen. Dan blijft hij rustig. Wat moet je tegen hem zeggen? Dat hij de beste is. Ja. Nee, maar, dat heeft hij wel nodig. Maar goed, volgens mij, want daar wordt niet over gepraat. En we denken dat, dat, dat, dat hij daar niet voor geschikt is. Juist omdat hij zo structureel... Juist omdat hij op lange termijn denkt... lijkt het me een uitstekende man voor een technisch directeurschap. Absoluut. Engelspaar. Vooral bij de KNVB. Het gaat erom wat hij wil. Wat? De, ik ben het met, eens, met je eens dat hij dat kan. Ja. Maar ja. wil hij dat dan niet, uh, Leo? Nou, hij is het bij AIS geweest, hè. Toen ging hij met zijn stoeltje op het veld zitten. Bij Ronald Koeman, weet je nog. Dus, uh, nou, nou, hij had te, te veel coach, ja. denk ik. Ja. Ja. Ja. Dat mag ik wel ja. zeggen, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Gaan jullie kijken, trouwens, naar die wedstrijden van het Nederlands elftal, Vrijdagmiddag en dinsdagmiddag? Jong Oranje, bedoel je? Of... Nee, ik heb het over Nederland zelf al in Azië. Oh, uh, uh, uh, ja, zeker. Toch wel? Hoe laat is dat, zei je? Moet jij, jij die wedstrijd doen? Nee nee, nee, nee, nee, SBS is dat, hè. Ah. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik kijk nooit zo naar de, de, de oefenwedstrijden van Oranje. Daar uh, da, da, da, da, da mis ik toch even het, het, het vernein van het echte willen winnen. Uh, zit er niet, niet altijd in. Ja. Ja. Ja. Voor een coach denk ik toch, want we zeggen steeds niemand alletje. dat die wel, en dat heeft hij ook al uitgelegd, individueel wil kijken naar spelers. Misschien een bepaalde sfeer. En het, je ziet natuurlijk op zo'n trip wie je niet kan gebruiken. Ja. Hè? En die kan je zullen af laten vallen. Maar, hij, maar Stichelen legde uit dat hij met name wil kijken naar typespelers. Dus ja. bijvoorbeeld de uh, nou. backs die niet opkomen. Nou, dus het om is... te kijken hoe dat werkt. Ja, dus het is zinvol, maar het meest zinvolle vind ik nog... dat er clinics worden gegeven en er een economische missie aan verbonden wordt... En uh, het geld oplevert, maar daar hebben we het nog niet eens over... maar een economische missie. Want als wij zo goed zijn in voetbal, of in welke sport dan ook... moet je dat vermarkten op een of andere manier. Dus als Nederland daar twee keer wint, is 6 miljard niet nodig? Ja, het is natuurlijk hey, voor, voor, de, voor, de, voor de supporter is het, is het op. Je kijkt er toch op een andere manier naar. Maar ik begrijp dat het voor de coach en voor de KNVB. Een zeer, zeer belangrijk is om dit soort uh, wedstrijden te spelen. En met name richting Azië. Ja, bedoel, Ajax uh, ja. is ook, uh, ook richting Azië aan het, aan het kijken. Ja, het van is een Sarre die uh, twee maanden geleden ook daar naartoe is gegaan. om te kijken of ze daar iets kunnen beginnen. Het is een, dus, beetje, het is een beetje centjes ophalen natuurlijk. Dat is de ene kant. Maar de andere kant, wat Verhaal ook terecht zei. Uh, uh, Zo'n jongens van Wolswinkel, daar praten ze al. Uh, twee jaar over, van ja, die moet eigenlijk wel weer een keer de kans hebben. Maar ja, tijdens kwalificatiewedstrijden ja. iemand de kans geven... dat is ook weer zoiets. En nu heb je twee keer de gelegenheid om het uh, gevaarloos uit te proberen. En uh, een jongen als Toorstra te kijken hoe hij zich houdt... onder die omstandigheden. Ja. Ja, zo haal je daar toch weer wat voordelen aan. Ja, John Verlottem, jij houdt ook uh, de contacten met de ECV... met betrekking tot de sponsoren uh, ook bij. Hoe belangrijk is het om die sponsoren op deze manier uh, te pleasen? Om het maar zo te zeggen. Nou ja, het is een wisselwerking. Hè. Je kijkt in, in, in partnership, de doelstelling van, uh, van de bedrijven uh, en uh, de doelstelling van uh, de ECV is uiteindelijk uh, natuurlijk uh, geld binnenhalen om dat dan weer onder de clubs te kunnen verdelen. Um, dus ja, je bent met elkaar aan het kijken. wat uh, Je moet elkaar kunnen helpen. En uh, ik denk dat bijvoorbeeld uh, uh, een, een mooi voorbeeld is, is, is Egon met Ajax. Uh, Egon uh, dat toch op een hele goede manier heeft, uh, heeft ingevuld. Uh, uh, ondanks de hele moeilijke periode bij Ajax... Uh, hebben ze toch altijd uh, uh, met elkaar uh, dat kunnen bewerkstelligen. Ja. En nu stoppen ze, nu stoppen ze, maar ja dat, uh, ja, dat ligt anders, omdat ze natuurlijk uh, uh, bedrijfseconomisch, bedrijfseconomisch dus ja, wilden de, uh, de wereld in. En, uh, en het succes is behaald, ja. zo zou je het ook kunnen zeggen, doelstelling gehaald. Over doelstelling gehaald, uh, wat een mooi brugje. Champions League finale tussen München en Borussia Dortmund. Arjen Robben besliste hem, na twee verloren Champions League finales en een verloren WK finale, waarin hij Bayern en Oranje naar de overwinning had kunnen schieten. O, was Robben eindelijk de gevierde man uh, in een, een belangrijke eindstrijd. Het moest een keer gebeuren en, en, en, en je wil van die um, ja van die, die losersstempel af elke keer met de tweede prijs en het moest een keer gebeuren en in zo'n wedstrijd en als je het dan uh, in de laatste minuut doet ja, wat, ja dan uh, is het uh, ongelooflijk. Leo Driessen, had Robin echt een loser stempel. Nee, als je toch potverdorie jongens kom op. Je, je, hij, hij mist weet je hoeveel finales die jongens gespeeld heeft? Ja heel veel. Drie. Ja thuis, drie bent thuis thuis, toch geen loser. Ben je oh. Weet je toch geen loezen. Weet je, die, die, dat, dat, dat schot van hem, hè, bij Casillas. heb je wel eens gezien wat Weet voor die... doelman dat is? Dat is even van de weinige doelmannen die tot het laatste moment blijft staan. Waardoor het als aanvallen steeds moeilijker wordt. Ja. En, en, maar goed, uh, Kassiers heeft wel gezegd dat het Marcel was. Hè? Ja, natuurlijk is het Marcel wel. Deen hing daar toevallig. Wel, mazzel dat die, die, die afdringt. Weet je hoeveel keepers er niet blind naar de, naar, de, naar, de, naar de grond gaan in zo'n situatie. En hmm. kansloos zijn. Hij houdt tot het laatste moment een kansje. En uh, ja, dus ik vind dat geen falen van Rob. Ik vond het hartstikke mooi. dat het nu nee, wel maar dat is. beeld is natuurlijk een beetje ontstaan rondom uh, om de manier hoe hij beweegt. Ja. En zijn maniertjes. Ja, zin en, zin en, alles, uh, en dan als je dan net niet scoort, bedoel dat jaar dat hij. Uh, tegen Spanje hij heeft hij zo'n goed jaar gehad. En heeft hij zo goed gevoetbald. Geweldig jaar. En, en uiteindelijk, hij ging volgen voor die bal. Inderdaad, een geweldige redding van Casillas. Ja... Alleen, uh, en hetzelfde nu ook, uh, hij, hij, hij, hij wint hem. En nou, hij heeft hier natuurlijk gelijk. En het is inderdaad een geweldige sportman. En uh, uh, beter dan, uh, de hij zit in de absolute top van de voetballers. Nou, maar los van, waar ik ongelooflijk veel bewondering voor had. We, we, we, hebben ze, we hebben jarenlang en altijd praten over de fysieke gesteldheid van Robben. En, en, en, en, en hoe ze het gedaan hebben bij Bayern, of er rondomheen... en hij heeft misschien wel als een absolute topsoorder gezocht... naar ja. de manier waarop hij fit kan worden. Mm -hmm. Want het is me toch een brekenbeentje. Maar nou was hij, maar heb je gezien hoe fit hij was in die finale? Ja. Hoe geweldig, dat doelpunt wat hij maakte. Dat als je dat in de hele langzame slow-mo terugkijkt... en je ziet hoe Messi in zijn uh, hoogte daar... en hoe kruif sierlijk langs mensen ging. En Robert deed dat in de laatste minuut van de wedstrijd. Hè? Mm -hmm. Met geen spoortje van vermoeidheid, met nog alle... Alle evenwicht kunst die erin staat. Dus ja, dat is geweldig. En mooi. dat is de extra waardering die, die, die hij verdient. Ja, en, en, en ik hoorde van de week ook iemand zeggen dat... Uh, volgens mij was het Frits Barend die zei... dat uh, Kruijff ooit zei van je kan een kans alleen missen als je hem krijgt. Ja. En als je, als je geen kans krijgt, dan kan je hem ook niet missen. Dus al die kansen die hij heeft gemist, dus, hij stond er wel. En toch is hij blijven gaan. Want uh, hij, hij, je zag hem uh, voor de wedstrijd, was hij zo opgefokt. ik denk, oh jeetje, misschien is hij wel te... En wil wilde hij te graag. En hij bleef maar gaan. Ondanks dat hij die, die twee kansen nog miste in die wedstrijd... Dus, uh, kan het kopje gaan hangen. Maar toch is hij blijven geloven, blijven gaan, blijven rennen. En uiteindelijk komt die bal wel op dat moment... En, is het hem wel gelukt. Wat was er gebeurd als die hem had gemist, de Tom Boat? Het ja, was verlengd geworden. Ja, ja, bedankt. Ja, dan, dan, dan krijg je weer ten aanzien van hemzelf. Ja, dan stel. krijg je weer dat loser stempel. Ja. Maar het valt mij op dat hij zelf zegt loser stempel. Want dan laat hij zich door zijn omgeving leiden. Hij moet toch weten dat hij een goede voetballer is... en. Uh, van zichzelf overtuigd en wat de andere mensen zeggen... nou, ze gaan hun gang maar. En het is toch ook duidelijk dat Nederland, als Robin in topvorm is... de enige speler in het nationale elftal die 1 tegen 1 kan spelen. Ja. Die kansen kan creëren. Hè, dus als hij, vo als hij volledig, uh, laten we zeggen, uh, medisch in orde is dan is het een speler die niet te missen is. Maar ik denk dat als je het volk, het, het, het, 11 spelers op, op het veld moet zetten... dat ze allemaal hem en misschien wel Van Persie op dit moment... als eerste in, in, in de basis zetten. Ja, ja. En hij zal misschien zo'n wedstrijd nooit meer spelen. Want nogmaals, hè, kijk nog maar eens terug... en bedenken welke minuut het was van de wedstrijd. Hè? Een slopende partij, hoe prachtige balans en hoe mooi die, dat doelpunt maakt. In de eerste minuut is dat namelijk veel makkelijker... of in de tiende minuut. Maar hij raakt hem ook echt bewust op, ja, die, bewust manier op die manier ja. En hij zal misschien die wedstrijd nooit meer spelen. Maar hij heeft hem wel gespeeld. Maar het vreemde is natuurlijk, Van Persie staat nummer 7 op de Europese lijst. En hij nummer 35. Snap je uh, er niks van? Nee, nee, precies. Want zijn één wa tegen één spelers. Jij doet een individuele sport. Maar in een teamsport zijn één tegen één spelers Goudtwaard. onmisbaar. Ja. John, is de, um, jij als autopsporter. Is, is hij misschien niet het mooiste <coughs> voorbeeld om daarmee aan te tonen hoe een absolute topsportcarrière van minuscule kleine dingetjes aan elkaar hangt? Ja, absoluut. Benoem Leo zei het net ook al. Hoeveel blessures heeft hij wel niet gehad? Hoe vaak had hij niet de handenhoek in de ring kunnen gooien? Of kunnen zeggen van nou, uh, dan wordt er wat minder niveau. Ik vind het prima zo. Maar nee, hij, hij heeft altijd voor het maximale willen gaan. En dat zie je altijd als hij het veld in komt. Is hij zo gedreven. En uh, kijk naar zijn lichaam toen hij bij Groningen speelde. En kijk naar zijn lichaam. Uh, nu uh, bij Bayern München. Mm. Uh, daar, daar zit zoveel ontwikkeling in. Ja, ik vind het, uh, ik vind het echt uh, geweldig wat hij uh, doet. Zoek, maar je ziet ook een heleboel voetballers die, die, die in de, zeg maar, op datzelfde niveau als Robben beginnen. Maar uh, niet, uh, bij tegenslag niet meer terugkomen. Ja. Kastelen. Ik heb nog zo'n heel rijtje van jongens waarvan we gedacht hebben. Drenthe. Uh, hè, Drenthe. Hè, waarvan we gedacht hebben, nou die gaan er wel komen. En die ook fysiek ongemak zijn tegengekomen of ander ongemak maar uh, verzanden. Daarom is, We zeiden het al eerder, daarom is het top ook zo smal. Ja. Maar ik vind ook dat er een verandering in hem heeft plaatsgevonden. Tenminste, zo zie ik het. He, hij was in 2010 en der, alleen maar op zichzelf gericht. En dat werd hem ook verweten nog vorig jaar bij Bayern München. Nou, je kan nu zeggen dat hij een fantastische balans heeft... tussen het team Zij en zichzelf. Ja. Heinkes zegt ook dat hij er wat aan gedaan heeft. Heinkes, uh, Heinkes zegt uh, Rob en Ribéry, uh, die hebben ook uh, uh, uh, leren verdedigen. Nou, bijvoorbeeld... Mee verdedigen. mee verdedigen. Ja, ja. Omdat we eigenlijk wel even een plukje van de roem hebben, denk Maar denk ook ik. aanvallend hij geeft paarsers. Nou, ja, eerst, zeker, zeker, Die eerste doelpunt was een paars van hem. Even, even in de algemene zin, wat vonden jullie van die Champions League finale? Twee Duitse clubs tegen elkaar. Gewoon een finale. Oh, dat, dat de twee Duitse clubs waren, bedoel Ja, ja. Wat, wat vonden ja. jullie daarvan? Hm. Ja, nou, ik, ik, voor mij is het een finale. En... Uh, en uh, uh, wat is het. twee jaar geleden was het uh, Manchester United tegen Chelsea. Uh, of, uh, in Moskou, uh, in 2008. In 2008 alweer, ja. Die heeft Valencia Real Madrid gehad. Daarom. Uh, ja. Ja. Ja, het zijn grote clubs. En uh, uiteindelijk is het een, een hele leuke, spannende wedstrijd geweest. Uh, nou goed, veel interessanter is, denk ik. Twee, twee Duitse ploegen. Hoe lang houden ze dat vol? Is het zo in, zijn ze zo in opkomst dat het Duitse voetbal gaat... Uh, hegemoniek gaat krijgen. En in ieder geval een München. Ja. Ja, want die hebben nog een elftal waar ze jaren mee door kunnen gaan. Nou, de Bundesliga sowieso is geweldig. Al die stadions altijd vol beleving. Uh, ja, het is uh, wat dat betreft denk ik echt een, een groeiende competitie in Europa. Denken jullie dat Barcelona er weer uh, uh, bij komt nu ze Neymar hebben aangeschaft? Waar zijn 18, ze afgeweest van? 28 miljoen euro. Nou ja, uh, ze hadden een lichte dalende tendens in... Uh, Met Overmacht kampioen in, in, in... geworden? In, als je naar het spel kijkt, wil je zeggen dat ze, dat ze niet zijn... De meeste wedstrijden hebben, wedstrijd hebben ze fantastisch gespeeld. En een paar minder. Ja, ja Messi maar, was geblesseerd. Ja, dat kan gebeuren. Er zijn veel fysieke mankementen ik, ik, bij die... Ja, maar ik uh, denk ook ja. dat ze in een fase zijn dat ze... Je moet eigenlijk net ervoor zijn, en daarom is ja. Neymar misschien goed dat hij nu komt. In een fase zijn dat ze naar beneden gaan. Dat ze minder gaan worden. Ja. En niet Messi, maar de andere spelers. Tom, het is zeggen. zo moeilijk om dat te bepalen. Hè? Ja, dat is heel lastig. Maar dan ben je een goede trainer. Ja. Dan ben je een goede coach. En dan ben je een goede bestuurder. Maar, en die Neymar hebben ze nu gehaald. Maar Messi Alleen is 25. Af... 20, wat? Messi is 25. Ja, maar voor Messi geldt het niet wat ik nou, zeg. Voor de rest van het 11. Nee, maar dat het... moet maar blijken En Neymar. Ik bedoel, uh, Robinho is ook ja. op die manier uh, naar, naar uh, Spanje gekomen. En... Hmm. Ja, het is natuurlijk wel mooi dat zo'n uh, flamboyante voetballer uh, uit Zuid-Amerika uh, op de Europese vreugde. velden ja. te zien is. Ja, maar kunnen Neymar en Messi in één team vullen? Nou, ik hoorde Piet Srijvers van de week zeggen uh, dat hij niet meer met uh, uh, uh, Ton... Hoe heet die voorzitter van... Uh, van uh, Hansen, ton, Harsen? ton Door één deur komt. Dat kon ik me wel voorstellen dat dat niet ging. Nee, maar maar, dat uh, had meer met de breedte van ja, de persoon te maar maken. Maar Messi en Neymar op één veld, ik denk het wel. Ja? ja maar ja slaat dan en uh, het Messi wil ook niet samen ja maar het is ja. wat ze willen hè? als ze willen kunnen ze het want het zijn fantastische voetballers dus als ze willen dan kunnen ze het nou het wordt in ieder geval een cruciale vraag je hoe je die samen uh, ja, ja, klikken ja, ja. en als het goed gaat dan worden ze onverslaanbaar maar ben je dat met mij eens toen als het elf voetballers en er zijn twee echt briljante voetballers dan moet, dan, dan moet er een weg te vinden zijn toch nou ja, it, ja maar je hebt zoveel gek ook uh, in voetbal kijk over Messi maak ik me niet druk eerder ja. over die Neymar natuurlijk ja. maar als dat samen kan op een of andere manier, ja, dan is het briljant. Ja, bedoel ah, dat Messi nou. en Xavi en Iniesta kunnen ook samen voetballen. Er ja, zijn, zijn ook drie briljante voetballers ja. natuurlijk. Ja, klopt. Ja, maar andere ja, karakters. Uh, Messi ja, heeft af en toe. Het gaat het geld ook het wel eens een keer iemand speler. terecht geweest. Van he, oh, jongen, dat uh, ja. soms iemand overgeslagen en de bal gewoon een specifiek niet geven. Dat, uh, dat soort dingetjes. Even zometeen gaan we even over Wiggins ook hebben, die niet uh, naar de tour gaat. Even terug naar het uh, hockey. Want uh, Amsterdam, de hockeysters van Amsterdam, die zijn Nederlands kampioen geworden. In de derde en uh, het beslissende duel van die play-offs waar ze met drie 1 te sterk voor de titelverdediger, Den Bosch. Eva de Goede sloeg twee keer toe uit een strafcorner... en was daarmee natuurlijk de uitblinkster. Filip Koken sprak ze juist met haar. Eva, dit is bijna een droomscenario voor jullie. Ja, ik kan je wel zeggen, ja. Gewoon 3-1 uh, gewonnen, finale op Den Bosch, van Den Bosch. Ja, stop, beter kan niet. Waar ligt voor jou de sleutel van deze overwinning? Uh, ik denk weer, net zoals vorige week zondag toen we hier wonnen... dat we gewoon echt met z'n allen vechtlusten hebben getoond... En eigenlijk ook dit keer wel goed spel, wat we vorige week niet hebben laten zien. Maar het komt echt door met z'n allen, met het hele team, gewoon gevochten voor wat we waard waren. En het werkt, dat zie je. Het komt niet zo vaak voor dat het publiek hier bij Den Bos stilgespeeld wordt. Nee, was dat zo? Ik moet zeggen, ik sluit me altijd helemaal af. Dus ik heb uh, wel het Amsterdam publiek gehoord, inderdaad. Den bos wel wat muziek, maar verder niet. Maar uh, nou, dat is mooi, hebben we goed gedaan. We gaan twee strafcorners van jou in. Ik denk aan, jullie doen ontzettend veel videowerk altijd. Wist je waar de zwakke plek was van de kiepster? Uh, nou, in de competitie had ik hem twee keer hoog bij de gescoord. Maar uh, linkslaag zat mijn favoriete hoek. Dus ik dacht ik ga hem gewoon pushen. Als hij hard genoeg is zit hij gewoon. Dus uh, nou ja, die ging uiteindelijk in die tweede. En gelukkig die derde ook. Stikkand hoog. Dus uh, nou, ik train er nu gewoon veel op. En je ziet dat dat uh, uitbetaalt. Het was uh, in vorige jaren zo met uitzondering van het jaar 2009. Iedereen gaat ervan uit dat Den Bos toch wel wint. Jullie hebben nu ook weer iets doorbroken. Denk je dat dit zo het einde van een tijdperk wordt, dat Ben Bos altijd wint? Nou, dat weet ik niet. Ik denk wel dat het spannender wordt. Uh, je ziet zoals vandaag dat het gewoon kan en dat ze te verslaan zijn. En uh, dat gevoel hadden wij ook echt. En uh, op een gegeven moment, ja, moeten moet ook een keer ophouden. En wij hadden ze iets. Het houdt vandaag op voor ze. En dan, waar is het feestje? Hier nog even en dan straks in Amsterdam, <laughs> natuurlijk. <laughs> ja, Eva, uh, de Goede was dat. Een Nederlands kampioen geworden bij de hockeysters. De Tour eind deze maand zonder titelverdediger Bradley Wiggins. Zijn ploeg Sky meldde gisteren dat Wiggins zich door ziekte en blessures niet optimaal op het doel kan voorbereiden. Leo Driesen, oud uh, wielerverslaggever. Ik oud, doe nog steeds met Tour Voormalig wielerverslaggever. Nog steeds wielerverslaggever bij Tour de Ja, dat doe ik elke avond. Die uh, twee minuten samenvattingen. Uh, uh, Wat daar, dacht uh, jij door iets te horen? Nou, dat uh, dacht vorig jaar eigenlijk al. Heb ik ook gezegd, van, die is voor één jaar opgepompt, uh, Klaargestoomd. Maar die man heeft zoveel uh, in, in, in, in, in de jaren daarvoor laten... heb ik al even je, je zin terug. <laughs> opgepompt, opgepompt en <laughs> ja, opgepompt. klaargestoomd. <laughs> nou ja, zo is Dat heeft hij zelf ook gezegd. Hij heeft dag en nacht begeleiding gehad. Oh, zo bedoel oh, oh je. Ja. Dag en nacht. Er zijn er mensen die hem smorgens wakker maken. Die zeggen: Dit ga je nu eten, dat ga je nu doen. Dat is gewoon een bepaalde periode naar die toe to gedaan. De man is gewoon uh, uh, van zichzelf eigenlijk heel labiel. Anders had hij al een veel langere carrière gemaakt. Ja, maar dan hadden dat ze dat, dat toch wel gang... eerder kunnen beslissen. En dan hoef je dat toch niet een maand van tevoren uh, pas nee, te doen. Nee, maar er is nu, nu tussengekomen dat hij. Tot aan de Giro liep alles ook wel naar, naar wens. Maar toen. Ja, ze krijgen hem toch niet meer helemaal zo opgepompt als vorig jaar. Mm. Dus uh, ja, en uh, geblesseerd, nou dan, ja, klaar, nu Froome. Nu, nu Heel veel mensen balen natuurlijk dat Froome uh, en Wiggins dan niet uh, uh, naast elkaar, zo niet achter elkaar of voor elkaar gaan rijden. Nee, er komt we weer wat anders. Um, ja, maar toch. Maar zou dat niet een rolletje hebben gespeeld, John Lotte? Natuurlijk. Uh, ah, ja, ja ook dat. Maar het is jammer natuurlijk dat, uh, dat Wiggins niet meedoet. Het is dus de titelverdediger en ook een naam binnen het wielrennen. Dat, en dat heeft de wielrennen natuurlijk nodig. Maar dat weer, is duidelijk. Maar speelt, het, speelt de tweestrijd Froome-Wiggins uh, op de achtergrond misschien een rolletje? Ja, daar heb ik... Wat denk blijft. jij, Tom? Ja, ja, ja, maar ik ben ervan overtuigd dat dat een rol speelt. Ook omdat Wikkens... Kijk, het was de rollen waren al verdeeld. Voem zou de Tour uh, gaan rijden en Wikkens zou op de Giro gaan. Maar tijdens het Giro heeft Wikkens nog, toen het goed ging in het begin... heeft gezegd, ja, maar ik wil ook de Tour winnen. He? Nou, ja. goed, uh, dan kan je wel nagaan. En we herinneren ons ook nog wat er vorig jaar gebeurd is. Ja. Dat Voem uh, hem eigenlijk uh, gekleineerd heeft... Uh, ook speelden nog de twee vrouwen een rol... die de hele tijd zitten te twitteren... en elkaar zitten af te maken. Nee. Ja, maar dat gaat ik... wel door, hoor. Dat twitter blijf, dat ja, blijft ja. wel doorgaan. Nou, ik denk dat de ploeg uh, heeft gezegd... nou, wegwezen. Nee, maar je kunt er heel veel respect voor hebben... voor Sky, hè? De manier waarop ze het doen... en allemaal tekenen van schoon en zo. Nou, ik heb zoveel wantrouwen tegen dat wiel. en ja. dat misschien over tien jaar komt het wel uit... dat Sky uh, met dingen zijn bezig geweest van zijn gedachten. Dat je... komt absoluut nooit... Maar je bent nooit... net al opgepompt. Uh, ja, de opgepompt jou, heb de banden, hè. Nee. <laughs> maar dat is toch zo? Die man is te, voor die tijd, is het nooit een ronde renner geweest, als een baanwielrenner ja. en die hebben ze gewoon helemaal geprepareerd dat hij dat een jaar kon doen. Gaat hij niet verwachten dat hij dit het jaar erna en vroom is. Heb volgens je mij twijfels? ook, nee, ik weet, oh. ik heb het, ik heb het toch gezien, ja. maar je vorig jaar ook gezegd dat, dat gaat geen tweede jaar gebeuren. Mm -hmm. Ook al omdat hij, omdat hij van zichzelf qua persoonlijkheid uh, de, de, de, de, de, de was, nog niet over de finish in Parijs of er was al dronken. ja. Dat zei hij ook in zijn speech, hè? Don't get too drunk, zei hij volgens mij. Ja, maar goed, het geeft ik bedoel het helemaal niet, uh, niet, uh, niet, niet vervelend op barineer. Maar de man heeft dat zelf ook al zo gezegd. Hij ja. moet vroeg... nog wel even de tijdrit natuurlijk, de huh? Olympische Spelen. Won hij nog even daarna ja, de tijd? Ja, zeker, zeker, absoluut. Okay. Nee, daar, daar heb je gelijk zo in, toch. Daar heb je gelijk in. Maar dat is geen drie weken op rij... In uh, Londen, uh, uh, met de hoge druk erbij. Ja. Maar, maar, de, week, maar de, de wegwedstrijd zelf, hoe is die gegaan? Ja. Was, dat was die toch niet, hè? Ja. Was de hele Engelse ploeg niet meer aanwezig? Uh, het voetbal in Nederland zit erop. Het is even afkeken geblazen voor sommigen. De playoff wedstrijden van vorige week einde uh, leverden het nodige spektakel op. FC Utrecht, uh, de laatste Europa League tickets. Rodi SC, ten oude nood veilig. En Go Ahead Eagles, John, ja. promoveerde naar de Eredivisie. Feest in Utrecht, kerkraden en vooral in Deventer... waar de nieuwe Eredivisionist op de brink, waar anders, werd toegejuicht. Laten we van Limburg van Groningen horen... dat Deventer weer de Eredivisie speelt. En als jullie me willen helpen... Go Het heeft een heel hoog uh, AZ-rette-kattetgehalte uh, zitten over, zo. Ja, fantastisch. Wie was dit, Ik, ik Geen idee. Geen idee. Ik, ik, ik ben er uh, gisteren ja. geweest voor, uh, bij de, uh, de Goat Eagles om uh, hier te verwelkomen vanuit de Eredivisie en, uh, en aan te geven wat er allemaal op hen uh, afkomt. Toen is het uh, al een stuk chagrijniger, maar maar veranderen, het is, daar is er is zoveel gaan natuurlijk bij de hey, club. Oh, oh, je, gaat, je gaat met de stel. Wat, uh, wat komt er allemaal uh, op z'n dan? Nou ja, alle uh, sponsoren en uh, alleen al, ze hebben geen veldverwarming. Ze moeten voor 2 augustus, uh, moeten ze, uh, ja, moeten ze of kiezen voor kunstgas of voor veldverwarming. Met alle bijbehorende problemen die daar uh, aan vasthangen. Kent dit een jaar dispensatie? Nee, Nee, nee ik moet hm. gelijk, het was wel hè, vroeger. Dat ze een jaar dispensatie kregen om, om dan daarna veel En alle, maar, maar vanuit mij, alle commerciële zaken die, die daarbij komen. En, en wat ze moeten leveren aan, aan, aan tickets en exposure en al dat soort zaken. Ja, ze zaten daar met z'n met, met vier op kantoor. Ja. Dus dat is, ja, dat komt gewoon weinig. heel veel op en af. Ja, ja en alle mensen die nu vanuit de emotie uh, business seeds willen, uh, ja, weer verbonden willen zijn aan de club. Wat is de, de, de meest in het oog springende tip die je hebt gegeven aan ze? Uh, ja, met name bellen voor hulp. Uh, het, het is, uh... Kunnen jullie ze daarbij helpen, behalve dan wat jij nu doet? Uh, ja, zeker. Ja. Je probeert ze natuurlijk zoveel mogelijk informatie te geven... en, uh, en dingen weg te nemen. Uh, ja, en aan te geven waar, uh, waar de prioriteiten moeten liggen. Geef eens een voorbeeld, uh, John. Nou, met name bijvoorbeeld de commerciële, commerciële kansen die er liggen. We hebben natuurlijk uh, een mooie partnership met, uh, met de Vriendenloterij. Uh, uh, waarbij ze uh, voor hun club uh, uh, toch ook iets, uh, iets extra's kunnen verdienen. Uh, uh, de manier van hoe ze uh, om moeten gaan met uh, de verkoop van de business seats. Um, nou, allerlei commerciële mogelijkheden die uh, nu op hun afkomen. Maar wat ja, wat, wat vind expose... je van het fundament wat er, wat er ligt? Is dat goed genoeg voor de eredivisie? Nou, ik kan ja. ook voetbaltechnisch... Uh, nee, organisatorisch bedoel ik. Organisatorisch, ja, maar uh, Edwin Lucht is, uh, is, is voorzitter van, uh, van de Goatheagles. Hij uh, uh, uh, heeft jarenlang bij de Jupiler League uh, gezeten. Meerdere functies in betaald voetbal gehad, dus die weet wel wat op, op hem afkomt. Dus ze gaan, dat, ze gaan dat wel met elkaar redden daar. Is het voor de Eredivisie-CV ook belangrijk... dat er een club uit Limburg nog uh, in de... <laughs> Roda, ja, toch? Ja, zeker. Ik bedoel, ja. uh, Voor Roda was het heel belangrijk dat ze, er, dat ze erin bleven. Ja, voor bleven, Roda, natuurlijk. maar voor de, de ECV uh, in het algemeen? Ja, ja natuurlijk. Uh, divers, uh, diversiteit is natuurlijk uh, heel belangrijk. Uh, ja, VVV uh, gedegedeerd... Uh, en uh, Fortuna Zit natuurlijk in de, in de Jupiler League. MVV. En Rode JC, uh, ja, Rode JC uh, is. Ja, Hoe lang zitten ze al in de Eredivisie uh, Vanaf uh, 76 of ja, 75. Ja. Dus, uh, ook daar zijn natuurlijk alle de begrotingen zijn gemaakt op basis van de eredivisie. Dus dat is vanaf alles, 72, 41 jaar alles aan gelegen voor zo'n club om erin te blijven. Nou, je vraagt net uh, de regio en zuid limburg Het leuke is nu dat in Overijssel vier eredivisie club zitten. Ja, sorry, ja. Daarvoor was Noord-Brabant, die altijd vol zat. Maar je vraagt nu over Limburg. Ja, ik ben al een stuk ouder dan jullie. Maar ik kan me nog herinneren. Maurits, Limburg, ja, Sittardse Boys en dergelijke. En supergoed. Echt supergoed allemaal. 54. Ja, dat kwam iets daarna, denk ik dan. Die 54 voor toen Maar ik vraag me af, het budget. Want ze hebben een budget van 3 miljoen, dacht ik ongeveer. Nou, daar kom je absoluut niet mee. Want de minste daarna... Hoeveel zal die zitten, RKC, op 6 miljoen, 7 miljoen? 4,5, geloof ik zo. Hm. Uh, Nog even naar uh, Rotterdam. Uh, lekte uit een uh, e-mail vandaag... dat uh, uh, nog niet de hele gemeenteraad... maar wel het College van Burgemeester en Wethouders... Uh, voorkeur hebben voor een nieuwe kaart. Wat vinden jullie... Uh, Leo Driessen. moet er een nieuwe kuip komen of moet de huidige kuip verbouwd worden? Ik heb met dit soort beslissingen altijd zo'n zo gevoel. Van, uh, uh, aan de ene kant zeg ik van: het is zo'n stichting Red de Kuip en die komen met een plan. En als ik dat dan hoor van en, en die zeggen: Nou, dat is waterdicht en ze sparen er 100 miljoen mee uit. Ja. En dan denk ik: Nou, als dat echt zo is, hup, waarom do, uh, doen? En dan komt er aan de andere kant Komt er een plan en het is blijkbaar volgens mij al helemaal rond. Dat moet een nieuw stadion komen. Dat zit blijkbaar in de hoofden van gedachten. En dat is een land Malen. En al kost het 100 miljoen meer, dat gaat er komen. En dan denk ik, en over 20 jaar komt er dan weer een rapport boven tafel waaruit blijkt dat er wanbestuur is uh, gepleegd. Dus ik, ik, zou, uh, uh, ik zou ervoor pleiten om, als het even kan, om, om die kuip te laten wat die is en, en hem dan een verdieping erop te zetten. Als die plannen te missen. Kloppen, dan is dat het beste. Nou ja, een van de argumenten was natuurlijk dat die uh, nieuwe Kuip, zal ik maar zeggen. 60 tot 70 jaar, maar ook 60 tot 70 jaar langer Lijken. een overdekte uh, oh, nee. arena. En dus meer inkomsten zal krijgen. Ja. En die andere wordt al afgeschreven over 15 of 20 jaar. Hè? Maar. Uh, het vreemde vind ik, en dat vind ik, daar ben ik zo erg want ook net zoals jij Leo, dat de gemeente een garantie van 165 miljoen. Nou, als je het rond hebt, heb je het rond. Ja. Waarom moeten die garanderen? Ja, dat snap ik ook niet. Ja, het, ja, nou ja, hetzelfde speelt natuurlijk met het schaatsen. Uh, waar, waar, gaat, uh, waar gaat het stadion komen? Ja, de, je weet niet wat, er, uh, wat daar de achterliggende gedachten of afspraken zijn geweest... Uh, ja, ja de, de Kuip zoals ze is, is geweldig. En, en, maar eventueel eh, het, het doorontwikkelen van stadions is ook weer eh, noodzakelijk. Dus ja, dat bl het blijft een lastige. Traditie ja. en vernieuwing. Ja. Ik lees hier vanmorgen in het NRC trouwens over die, uh, die schaatstempels... dat er een toezegging is geweest van, van de KNSB-voorzitter ja. Doekle Terpstra... Die zegt, uh, dat was in december 2012, dat die zegt van ja, um, de KNSB, al, dat alle topsportprogramma's in Tialf bestendig en daar waar mogelijk uitgebreid zullen gaan worden. Mm. Um, dat nocnsf heeft, directeur Gerard Dielissen al heeft gezegd uh, um, dat de koepel enthousiast was over de renovatieplannen van Tialf... en dat ze uh, van plan zijn uh, om uh, de topsport in de stad de co te continueren. Want daar speelt dus ook op de achtergrond. Ik hoorde van oh, sommige, sommige topschaatsers dat ze zeiden van... nou, het is wel eens goed dat het arrogante Tijalf uh, nieuws even een lesje krijgt. Want wij, zijn, wij, wij, wij, wij moeten al te lang in de uh, armoedige accommodaties uh, schaatsen. Hm. Ja, maar goed. schaatsen zelf. ja, maar goed, daar heb je groot gelijk. Ik spreef, heb mijn column er voor aan maandag over geschreven. Want hoe kan je nou een toezegging doen... terwijl je, je het algemeen directeur, de KNSB hebben we het over... algemeen directeur, en technische directeur, in een advies... Commissie heb zitten. Dus die weten dat kennelijk niet. Het is heel slecht beleid. Er wordt ook Ik zag die doekele Terstra. Ik heb het toch niet zo met hem op hoor. Maar ik zag hem na een vergadering. Die hebben ze weer uitgesteld, want het zou al lang beslist worden. Uitgesteld tot half augustus. Ernst en Jung moeten laten zeggen de financiële onderbouwing. Maar ik denk eigenlijk van de drie. Uh, stadions. Maar ik denk eigenlijk... waarom niet gewoon alleen maar van de IJsdome? Want als die een goede financiële onderbouwing... moeten zij krijgen natuurlijk... omdat die andere punten al ja. goed waren. He, het, het, zo zit hier de lobby uit uh, Friesland. Het is... Het is al duidelijk... dat men langzamerhand, in ieder geval Terpstra... naar Tiel weer toewerkt. Ja, Tot slot, uh, jongens. Uh, uh, we, ik wilde eigenlijk via Rotterdam, via de Kuip... even nog naar uh, de 20 clubs in de Jubilee. League, kwam even wat schaatsen tussen. Maar dan alsnog... Twintig teams in de eerste divisie. Jong Ajax bijvoorbeeld komt daar ook in voor andere tweede elftallen van de eerste divisieclubs. Jong Twente, Jong PSV. Jong Ajax, Jong Twente en Katwijk en Achilles. Maar Katwijk neemt 4 juni een beslissing via de ledenraad. Uh, nou is het zo dat uh, de voorzitter van Dordrecht op onze zender verkondigde dat hij zeer verbaasd was over het feit dat het zo gegaan was met betrekking tot de tweede elftallen. Hij zegt ja, dat is de invloed van Fox, die de televisierechten heeft. Die wilde dat gewoon interessanter maken. En daarom ging in één keer bij de stemming de stemming om, om maar zo te zeggen. Het was eerst 15 tegen en 3 voor. En plotseling, na wat druk van Fox, werd het 15 voor en 3 tegen. Leo Driesen. Nee hoor. Hoe zit dat? Het is geen enkele druk uitgeoefend." Maar er is, er is, er, er, waar ze over gepraat hebben bij de Jubilee League... is de bestaande situatie. In de bestaande situatie is uh, 16 clubs en uh, heel weinig televisie-exposure. En Fox, de, de, de nieuwe speler op de markt... die uh, de, de eredivisie uh, uh, voor 12 seizoenen... Uh, in, in een prachtig voetbalpakket uh, de, uh, Nederland uh, binnenvoert... die heeft gezegd, we zijn ook nog geïnteresseerd om, om uh, de Jubilee League uit te zenden. Maar niet met 16 clubs. Take it or leave it. Het is geen druk uitoefenen, het is gewoon een, een tweede aanbod doen... wat er niet was, voordat er was. Mm. En daarna dus. is toen de beslissing genomen om het op deze manier op te lossen? Blijkbaar. Wat vinden we ervan dat uh, die tweede elftallen erbij komen... die geen kampioen kunnen worden en niet kunnen degraderen? Ja, ik vind dat wel goed, hoor. Want er blijven er nog... Uh, de, ze, de, de, de, de eerste, en, en Katwijk en Achilles, die, vergeet die ook niet, die zitten ook in het project... die kunnen niet degraderen en die mogen ook niet promoveren de komende... Uh, uh, Twee jaar is het, geloof ik een pilot, zo noemen ze dat. Mm. En, en jong Ajax mag dan, geloof ik weer, niet uh, spelers uit het eerste, geloof ik drie, geloof ik die bij de eerste selectie zitten. Geloof ik, drie hebben dispensatie, op. mogen ouder zijn dan 23. Ja. En als je meer een bepaald aantal wedstrijden in het eerste gespeeld hebt, mogen ze ook niet meedoen. Ja. Maar ze doen het toch ook in Spanje? Ja, uh, dus in Spanje met uh, Real Madrid B en Barcelona B. En, uh, en in Duitsland uh, dan heb je elke club speelt daar in betaald voetbal met een tweede elftal. Maar John van Lottom hoor ik jou dus zeggen dat we eigenlijk achtergelopen hebben en dat we <coughs> het niet zo raar moeten doen en dat we het gewoon moeten accepteren dat het is. Ja, nou, ik, ik weet niet wat de achterliggende uh, belangen zijn. Uh, maar goed, uh, ik, ik, ik constateer alleen dat het in andere landen uh, ook gebeurt. Het uh, yeah, uh, is jammer natuurlijk dat er twee clubs uh, zijn weggevallen binnen ja. de Jupiler League. Ja. Ik denk dat ja. dat. Uh, dat is natuurlijk uh, nou ja, Haarlem uh, jaren voor. Ja, Veendam, Haarlem, naar RBC RFC. en Eindhoven. Uh, maar ik denk dat de, tot de tot, Leon, alleen maar, dat dat ze er alleen maar op vooruit gaan. Want er komt veel meer tv-exposure op de wedstrijddagen. zelf, ja, ja. samenvattingen en alle wedstrijden live ja. op tv. Over Bayern München, even het laatste vanavond. Spelen tegen uh, Studebaker. Ja, de beker, beker. de bekerfinale. Klopt. De merkwaarde van Bayern München. Ze zijn de rijkste club, de grootste merkwaarde, geschat op 800 miljoen. Kijk aan, Tegen waarvan 80 ons live op Radio 1. We gaan even naar Maik Brassen, want ik wil niet weten wat bij Nathalie is. En live op Eredivies live ook trouwens. Oh, oh, ja. <laughs> Mark. Ja, zeven games uh, gespeeld op het uh, Center court. Het is uh, 4-3 in het voordeel van uh, Nadal, maar Fournini heeft een breakpoint. Het leek eigenlijk een beetje gedaan met Fournini, tenminste voor deze set. Nadal brak bij 2-2, het werd 3-2 vervolgens een love game van de Spanjaard eroverheen naar 4-2. Ja, toen dacht ik dat Fournini wel zou breken, maar die blijft uh, voor ons nog recht overeind staan. Heeft u dus een breakpoint, kansen dus om terug te komen. Hij mist nu zijn backhand, dus is het 40 gelijk. 4-3 voor Nadal in de tweede set, hij won de eerste in een tiebreak. We hebben nog 30 seconden, ik wil weten wat je gaat doen uh, morgen, John. Morgen, ik ga morgen golven. En? Leo? Ik ga vanavond naar de bekerfinale kijken. En uh, Tom? Morgen niks. Helemaal niks? niks nee, morgen Mor ook niks. Oh, oh vrijbel. <laughs> Goed, uh, vanavond uh, meld ik me weer over een klein uurtje. Dan gaan we naar uh, de bekerfinale in Duitsland natuurlijk uh, uh, kijken op de radio. Waterpolo, het Videoduel duel, uh, landskampioenschap, handbal. Dus de Lions en Volendam en de Diamond League ook nog. Wat mij betreft graag tot over een klein uurtje. En uh, anders een prettig weekend gewenst. Dag.